1 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer is boos op Booking.com. Die site waarop je hotels kunt boeken is in Nederland gevestigd. Booking.com vroeg hier aan het begin van de coronacrisis 65 miljoen aan noodsteun aan... En nu wil het bedrijf 28 miljoen daarvan aan bonussen aan de drie topbestuurders geven. En dat vindt de Tweede Kamer niet kunnen. Er komt een debat over. Minister Koolmees zegt dat er weinig aan te doen is. Want pas na de eerste ronde van coronasteunpakketten is afgesproken... dat bedrijven niet zomaar meer bonussen mogen uitdelen. Werk je op een plek waar het heel moeilijk is om in dienst genomen te worden... dan is er misschien goed nieuws. Werkgevers en vakbonden hebben plannen gepresenteerd... om van goedkope flexcontracten af te komen. ZZP'ers moeten minimaal 35 euro... Per ...per uur krijgen, zegt verslaggever Nick Wouters. Als ze minder dan 30 tot 35 euro per uur verdienen... ...dan kunnen ze tegen een werkgever zeggen... ...ja, ik ben eigenlijk een werknemer, ik wil een dienstverband... ...en dat kunnen ze dan via de rechter afdwingen. Ook verdwijnen de nul uren -contracten, ...behalve voor studenten en scholieren... ...die mogen nog wel als oproepkracht blijven werken. De Efteling mag uitbreiden, heeft de hoogste rechter besloten. Buurtbewoners en bedrijven zagen het niet zitten... ...dat het pretpark de Bolvling gaat uitbreiden... ...en stapten naar de rechter... Maar die krijgen dus ongelijk. Nu kunnen er jaarlijks 5 miljoen mensen naar de Efteling en dat moet er dus 7 miljoen worden. En leuk voor treinreizigers, de eerste vernieuwde dubbeldekker is vandaag gepresenteerd. In totaal worden 45 oude dubbeldekkers helemaal gestript en opgekalefaterd. Alles wat oud is, is weggehaald en is compleet nieuw opgebouwd van interieur. Dus alles is nieuw wat je hier binnen ziet. De treinen zien er dus weer modern uit, hebben meer beveiligingscamera's, je kan je telefoon door opladen en er zijn love seats. Dat heeft ermee te maken dat het eigenlijk wel een knus omgeving is waar stelletjes kunnen gaan zitten erg gezellig. Dus eigenlijk om die term daar vandaan. De dubbeldekkers rijden op de drukste trajecten zoals tussen Amsterdam en Maastricht en Schiphol en Nijmegen. Het weer flink wat zon, 21 tot 28 graden. Morgen drukkend warm en kans op stevige onweersbui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Nou, een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is de, bij Knop in Badhoeverdorp de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht. Verkeer richting Schiphol en Den Haag volgt de A9 en keer dan bij Badhoeverdorp afrit 7. De n 99 Den helder Den Hoever is dicht in beide richtingen tussen Den Helder en afrit Annapolona. Ook daar wordt het verkeer omgeleid via de af- en oprit. De oorzaak van dit alles is een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. ZFM lunchroom dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 1 en 3 uur.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 Approaching Pizza Airport. As you can see. deze prachtige woensdag begonnen met de Venga Boys. We are going to Ibiza. Ja, we mogen weer. Hè? En we gaan door met Nena. 99 luchtballons. niet van de massagestoel. Nieuw vanaf 3 juni. Laat u masseren door een massagestoel. Gestresst? Verkrampt? Pluspunt nodigt u uit om even te komen ontspannen en de spieren los te maken. Na al het thuiswerken, piekeren of mantelzorgen. Even in de massagestoel en daarna misschien een kopje koffie of thee. Het gebruik van de massagestoel is kosteloos. U hoeft alleen even te reserveren bij de balie van Pluspunt. 023 5740 330. Ik herhaal, 5740 330. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog.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 In een te stille stad, ik heb eigenlijk nooit last van heimeren gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé.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 Ben jij? Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hem meegehouden. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht en dan denk ik. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. I Was Kaisers Bill Batman is een melodietje geschreven door Roger Greenway en Roger Cook. Zo voerden het zelf nooit uit, ze waren slechts muziekschrijvers... die echter tientallen hits op hun naam hadden staan, onder andere van de Hollies. Zo is ook het geval met dit simpele wijsje. De bekendste versie is van ene Whistling Jack Smith... die niet verder kwam dan een langspeelplaat. Er verschenen tallen de koffers, waaronder de versie van James Last, Klaus Wunderlich en Pat Boon. Kaiser Bill staat voor Willem II van Duitsland Batman voor de Ordinans. Het melodietje lijkt dan ook op een marsdeuntje. Willem II was een van de hoofdrolspelers in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. 24 uur per dag. hebben dieren ook last van zwangerschapskwaaltjes. Dieren, laten het misschien niet duidelijk merken... maar ook zij kunnen zwangerschapskwaaltjes hebben... zegt dierenarts arts Westgeest... van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde. Als voorbeeld neemt Westgeest de honden. Een drachtige, zwanger hond... draagt soms wel 10 à 15 pups met zich mee. Haar buik kan haar dan net als bij mensen flink in de weg zitten. Dat is niet alleen de merken aan de moeizaam bewegen... maar soms ook aan de Eetlust. Die volle buik kan tegen haar organen gaan drukken, vooral tegen de maag. Dat kan ook misselijkheid leiden. Ook de blaas krijgt het nogal eens te verduren, waardoor ze vaak moet plassen. Paarden kunnen juist last krijgen van verstoppingen tegen het eind van de drachtperiode. Doordat de darmen minder ruimte hebben met een vrijwel vol groeide veulen ernaast. Een drachtige koeien krijgen soms net als honden problemen met hun eetlust. Derskeet zegt: Gelukkig krijgen dieren geen dikke enkels. En ook voor stemmingswisselingen merken we weinig. Hoewel ze het ons natuurlijk ook niet kunnen vertellen als ze dat wel zouden voelen. Yo, wat is het?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 Er is weer tafeltennissen vanaf 3 juni. Maak van tevoren wel een afspraak met Pluspunt. Dan kunt u tafeltennissen anderhalf uur. En dat kunt u doen door de balie te bellen 023 5740330 5740330. Maximaal twee personen. Laat ook even weten of je koffie of thee wil drinken na afloop. Neem tijdens het tafeltennis een eigen flesje water mee. De kosten bedragen 3 euro per keer. Inclusief koffie en thee. Bedjes, net en balletjes bij de balie ophalen en de afloop schoon inleven. Next to me, making love to his tonic and gin. place that he'd rather be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 FM Ahora que te fuiste lejos, es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos pa que vuelvas a mí. Waar is de liefde gebleven, het heeft ons niet mee gezeten. Ik zou het willen vergeten, ook kan dat niet nee, nee, nee. Dime que hacer, que el tiempo se nos va Ya no lo pienses más, vivamos el momento Por esta vez, deja el pasado atrás, vamos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 Ik foto en mijn loco sta voor je klaar 24-7. Alles wat ik heb zal ik je geven. Als je de luna, dan ben ik in de cohete. Als je wilt, dan ben ik Het maakt mij niet uit dat zij zijn. Het heeft ons niet mee toch altijd samengebleven. De gemeente Zandvoort investeert in een schoon en een groen Zandvoort. Daarom wordt met grote zorg besteed aan het onderhoud en aanplant van groen. Meer en of kwalitatief hoogwaardige groenvoorzieningen... moeten de beleving van groen en de waardering van de kwaliteit... van de woon- en de leefomgeving verbeteren. Op het duingebied heeft de gemeente weinig invloed. Dit is in beheer van natuurbeheerders. Wel kunnen burgers door zelfwerkzaamheid bijdragen aan een groene zandvoort. Het openbaar groen wordt dan een gedeelte zorg en plezier van de gemeente en inwoners. Dit kan door ge belangeloos gemeentegroen te onderhouden en water te geven of bloembakken en geveltuinen aan te brengen bij de woning. Als dit om een openbare weg gebeurt, mag dit geen schade of overlast veroorzaken. Goodbye to loneliness I'm on my way to Rio A place where I wanna be You know that I soon will leave So don't try to make me stay I'm on my way to Rio Dit uit 1969. Suspicious Mind was de laatste nummer waarmee Elvis Presley de eerste plaats haalde in de Amerikaanse hitlijst in 1969. En een van de belangrijkste hits uit diens Loonbaan. Het lied is origineel een compositie van Single van Mark James, geschreven door diens pseudoniem Francis Sambon. Het lied gaat over de vertrouwen tussen twee personen die op het punt staan hun relatie te verbreken. Maar het vertrouwen moet overstijgen om de relatie te behouden. Deze single werd geen succes, maar een aantal covers van dit lied haalde wel de hitparade. De bekendste uitvoering was die van Elvis Presley. When I say I want it that Voort van een strand de Blauwe vlag. De Blauwe vlag is een internationale onderscheiding... die jaarlijks wordt toegekend aan stranden die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat badplaatsen moeten voldoen... aan een aantal belangrijke criteria, zoals schoon zwemwater... goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Hey yo, Captain Jack! Hey yo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Bring me back to the railroad track! Track. Run along with Captain Jack. Captain, Jack, Captain, Jack, Captain Jack. Run into the peace